Heb jij 60 euro voor een kruimeldief gekocht? Ja, dat vond ook duur. Maar... Dat vind ik echt heel veel geld. Ik dacht, jij ja, kan ook eentje van 20 kopen, maar dacht, ja, dan is het weer niet goed. Ik heb een goede zuigzuigkracht uh, suik nodig. Voor die anderhalve keer die je gebruikt. Nou, ik heb hem net al twee keer gebruikt. Ook... Van, vanavond al twee keer. Zo dus gaan jullie weg. Ga je het waarschijnlijk ook weer doen, je zijn vieze mannen. Dus ik ga mijn helemaal de ziekte in stof zuigen. Met mijn kruimeldief. Dan ga je hier. Ja. Wat stofwolkjes en zo onder de bank en langs de, langs de tv-meubel. De badkamer ja. is heel handig. Ik heb net mijn baard geschoren. Met de kruimeldief. Ja, met de kruimeldief. <laughs> ja, ja. Met de tondeuse, maar ik heb het kruimeldief gebruikt om de haartjes nee, op te doen. Nee, dan meen je het niet echt. Hoezo niet? Hoezo, waar ga, hoezo? Ja, omdat anders krijg je verstopping. Ach, wat een gelul. lul. Ja, ja, heb oh, het niet even, dit sorry, nou. heb, je dan, heb je dan met de ene hand heb je, je kruimeldief? Nee, krijgen, gewoon ik, de heb de gewoon, ik heb hem gewoon daarna gepakt. Dus ik was klaar en toen ging ik. Bzzz. Ik vind het echt goor. Waarom is het nou weer goor? Ja, dat je dat met een kruimeldief. Ja, dat, dat vind ik echt goor. Ik vind het goor dat je het in je goot hebt liggen. Nee, je spoelt het toch weg? Ja, maar dan blijft het toch hangen. Dan krijg je verstoppingen. Hoe lang zijn jouw baardharen dan? Nou, best lang. Ik had een hele lange volle baard. Ja. En nu niet meer. Nou, Hoe mannelijk is dat, Chris? Extreem. Heel mannelijk. Baardscheren. Kremel. Ja, dat is waar. Hm, misschien ja. niet super. Ja. Beetje mannelijk. Welkom bij Man, Man, Man de podcast. Over drie jongens die uitzoeken hoe mannelijk ze eigenlijk zijn. Met Bas Louise, Chris Bergström en Domien Verschuren. Hey, welkom bij Mamma de podcast. Onze zoektocht naar hoe mannelijk we wel of niet zijn. Ik ben Noemien, deze week de host van de aflevering. Tegenover mij zit Bas. Hoi. Rechts mij zit Chris. Hallo. In je eigen woning vanavond. Ja, leuk. Welkom. Eerlijk is eerlijk. Het begint steeds gezelliger te worden. Toch? Ik heb een wandplankje opgehangen met wat, uh, met wat kleine plantjes. Ik heb ja. een klok opgehangen. Ja. Ik heb een mooie grote plant gekocht... Uh, en, een, uh, en, een, en, een, en een pot die erbij hoort. Nee, je gaat er snel voorbij. Plankje had bijna een waterpas. Ja, nee, maar dat is vertekend beeld. Want dat plankje is niet helemaal recht. Oh, je hebt dus geen plankje gekocht. Ja. Maar heb je echt met een waterpas die netjes opmeten? Uh, nee, meer, meer met Timmermans oog is dit geweest. Oh, maar dat is best wel netjes gedaan. Ja. Klok, bijna netjes in het midden ook? Ja, niet helemaal in het midden. Maar ook dat is weer met Timmermans oog. Uh, maar hij zit wel redelijk in het midden van de, uh, van, van de bank. Oh ja. Dus als je vanaf de bank kijkt, dan hangt het dan zit hij in het midden. Nou, netjes. Dan kun je goed klok kijken. Aflevering <laughs> ja. 7 van seizoen 3. En we gaan het hebben over kinderen vandaag. Voordat we van wal steken, iets van een luisteraar. Want via de website mamamandepodcast.nl en Instagram slash mallermanncast kun je ons altijd bereiken. En uh, ik zeg nadrukkelijk: iets van een luisteraar. Want Bas, we hebben iets gekregen van. Ja, zo niet haar hele naam noemen? Nou, nou ja, wel. We, nee, nee, dat vind ik niet. Natas heet ze. Natas. Uh, ja. ja, het is onze eerste uh, nude foto. Ja, nee, ja, alle drie hebben we blijkbaar gekregen. Euh, met de tekst erbij. Hi boys, mijn dom. Ik weet niet wat een dom is, maar mijn dom. Euh, gaf me de opdracht om een foto met naak te sturen aan drie BN'ers. Die heeft ze dus niet kunnen vinden, denk ik. <lacht> Het kost bij ons. Dus wij hebben een foto gekregen. Euh, dus schrijf ze, ik dacht, ik grijp de kans om jullie te vragen... naar de podcast over seks. Mochten jullie inspiratie nodig hebben. Ik ben wel benieuwd of jullie doen aan... slash openstaan voor... Nou, en nu komt er een rij... Ja, er komt een boodschappenlijst, waar, een boodschappenlijst aan. De honden en brood van lusten sex? Ik weet niet wat dat is. Vanilla -seks? Vanilla seks. Is dat niet gewoon met twee witte mensen dan of zo? Nee. Vanilla dat is wit. Nee, en ebony is toch donker? Nee, nee, nee. Vanilla seks is dat het allemaal heel lief is en heel zacht en heel teder. Oh, serieus? Knuffelen, strelen, missionaris. Oh ja, nou, dat doe ik wel aan. Ja. Ja. Broertje dood aan. BDSM? Vraag ze? Nee, absoluut niet. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Rollenspellen? Mm. Dominant, submissive? Oh, ik denk dat ik nu weet wat dom is. Wat is dat dan? Ik denk dat dat van dominantie is. Dat zij, dat misschien heeft zij iemand die haar seksuele opdrachten geeft. Haar dominator. Serieus? Gaat dat moet dus dom niet zijn. Dat denk ik, dat... Want ik weet ook niet wat het dom is. Er staat twee keer in dit berichtje. Mijn dom, ik moest dit doen van mijn dom en ik moest dat doen van mijn dom. Oh, ik dacht ja. dat het een Belgisch bericht was. Oh. Dat het uit België kwam. Dat, dat het daar een woord is. Maar ik denk dat dominatrix... Ja, dat denk ik. Oh, heftig. Wappen, ik weet niet wat het is. Wappen. Wappen. Dat deed je vroeger toch op telefoontjes? Ja, ja precies. Ja. Foto sturen. Swingerclubs en Ice White Shut-achtige feestjes. Kus. PS. De tattoo, want ze heeft dus een foto gestuurd... van uh, iets wat dicht tussen haar benen uh, plaatsvindt. Uh, de uh, foto was ook een opdracht van mijn dom. Of nee, de tattoo op de foto. Ja, ja dat bedoel ik. En daar staat enjoy... Nou, ik vind, het allemaal... ik vind het wel een sexy foto. Ik zeg het je heel eerlijk. Ziet het er goed uit? Van nou, wat ik zie. Het was ook jouw allereerste naaktfoto die je ooit ik hebt hebt gekregen. Ik heb dat nog nooit gekregen. Nee, nee. nee nou, ik moet zeggen, ik krijg het ook niet heel vaak hoor, dit soort nieuws. Niet heel vaak. Nou, <laughs> dus je krijgt het wel. Nee, nee, echt nooit. Nee, nooit. En uh, ik ben Natas heel dankbaar. Ja, ik ook. Ik vind het fantastisch. Maar uh, deze antwoorden die gaan we dan geven in de podcast over seks, die ooit een keer gaat oh, ja. komen. Ja, dat is goed. Dat gaat ja. wel even duren, maar er komt ooit een podcast over seks. En ik wil alleen maar zeggen: dankjewel voor je foto. En iedereen die luistert, voel je vrij. Uh, we doen er echt wat mee. We kijken ernaar. En, uh, <laughs> Stuur ja. ze in. Stuur me alsjeblieft niet meer. Dit soort wat shit. Nee, vind je het echt goor? Nou, nee. Ik vind niet goor, maar ik denk: Wat moet ik er nou mee? En naar kijken. Ja, het, is niet niet. Als, het is niet dat ze me uitnodigt. Van, kom ik er een avond langs? Dat, ik, wat moet ik hier nou mee? Ik kan hier niks mee. Er, er ontstaat een soort kortsluiting in mijn hoofd. <laughs> ja, het is toch allemaal raar? Ik vind het raar. Voordat we aan het thema beginnen: de actualiteitjes. We hebben een hoofd te bespreken. Even beginnen met wat ik het allerbelangrijkst vind. Ja, hij heeft hem zelfs om. Ja! Ja. Want vorige keer kon het er niet echt over hebben... omdat het nog moest gebeuren. Nee, toen was ik in de valstrik gelopen door jullie. Dus ik zat alweer te vertellen over mijn marathon... dat die zo goed ging. En dat ik, maar die had ik helemaal niet gelopen. Nee. Uh, nu heb ik hem wel gelopen, inderdaad. Ik heb uh, vorige week zondag de marathon van Athene gelopen. De marathon der marathons. Het was dat blijf een, je ook uh, maar zeggen, hè? Ja, oh, de ja. De marathon der marathons. Ja, het is uh, van de Griekse boodschappen... Teripoli-poli. Ja. En die, die moest de overwinning over, over de persen uh, als boodschappen melden... aan, de, aan de, weet ik veel, de koning van Griekenland op dat moment. Of de keizer, weet ik veel meer. En nou ja, uit de overlevering zegt dat hij rent van Marathonis naar Athene. Hij zegt, gegroet, we hebben gewonnen. En hij valt dood neer. En uh, wat dat er gaat, ben ik uh, uh, ja, sterker en fitter dan deze man. <laughs> ja. Want ik ben niet dood neergevallen, hoewel het niet veel scheelde. Is dat zo? Hoe zwaar was het? Hoe ja, het was loodzwaar. Weet je, het begin ging echt heel lekker hoor. Dan geeft mensen je het bordje 2 kilometer en dat volgende is 5 en dan 8 en 10 en 14. En ik dacht, nou, dit gaat echt prima. Ik, ik zat er lekker in, ik voelde me goed, ik had nergens last van. En ik moet ook nog gelijk even zeggen, uh, de jongens van Amsterdam die hebben mij ook enorm geholpen om mij, uh, om mij fit te krijgen. Ik heb daar zelf niet heel erg uh, naar geleefd. Maar goed, ik heb het wel gehaald, want het ding is, mijn knie, ik heb uh, geen voorste kruisband meer en ik heb een gecomplexeerde uh, scheur in mijn laterale meniscus. Nou, dat ben Been hebben we uh, aangepakt. Ik had net totaal geen last van. Ja, dat je überhaupt kan wandelen, is al uh, een medisch ja. wonder, toch? Nou, serieus. Ja. En ik heb het uitgelopen en het is het allervetste. En ik ben nog nooit zo trots geweest als, uh, als dit moment in mijn leven. Dat ben ik echt. Dus ik draag hem met groot plezier deze medaille. Maar nooit meer, toch? Jawel. ja. Nee, ik, zou, ik zweer het je. Ik zou met alle liefde van de wereld nog een keer een marathon lopen. Maar dan Boston, New York, ja, Rotterdam. Ja, ja, ja. Parijs maar, schijnt ook uh, fantastisch te zijn. Heb je dan of al Londen. één in je, in je hoofd die het liefst ja, doet? Ja, New York. Dat is mijn, uh, mijn summum. Dus 2020? Nou ja, misschien. Ja, precies. Dit jaar november. Eerste week november. New York. Ik zou het ja. zo doen. Alleen ah, je moet ingelood worden. Dus. Nou, dan houd het op. Ja. Overmacht. Ja, dat is jammer. Nee, jongens. Maar ik kan het jullie ook echt aanraden. Ja. Het is echt te gek. Ja. Nou ja, ik, ik, ik, ik, ik voel wel iets voor die overwinning op jezelf. Dat, dat, dat, dat, vind ik wel, dat vind ik een aantrekkelijk idee. En ik vind het onwijs knap dat je het hebt uitgelopen. Ik, echt Niks dan respect. En dat zeg ik niet graag tegen je. Maar nee, dat weet ik. Dit doet zeer. Niks dan lof en respect. Nee, ik meen het echt, Chris. Ik vond het echt heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel goed. Van de marathon van Chris naar de schoenen van Bas. Ja, want hier is ook iets uh, ongelooflijks gebeurd. Ja, ik heb nieuwe schoenen. Je hebt nieuwe schoenen. Ja. ja we hebben er wel echt om moeten bedelen. Uh, ja, dat hebben we gedaan in de vorige podcast. Uh, maar uh, niet onverdienstelijk, want nee. het is gelukt. Ja, er kwam een bedrijf en die heeft gezegd... Nou, we hebben volgens mij ook via Via gehoord dat je nieuwe schoenen nodig hebt. Wat uh, is zelf gehoord? Uh, weet, ik niet. weet ik niet. Ik heb geen vraag gesteld. Ik nee. heb gewoon gezegd, stuur maar op. Ik wil alles hebben wat je, wat je in de aanbieding hebt. En dat hebben ze gedaan. Dus ze hebben mijn schoenen uh, opgestuurd die over anderhalf week uitkomen. Dus ik ben nu hipper dan jullie. Dat ah, voelt niet goed. Nee, dat voelt inderdaad dat niet is, goed. Maar wat voor schoenen zijn het, Bas? Weet ik niet. Witte? witte? Witte sneakers. Witte sneakers, denk ik. Want ik vond het grappig. Jij, jij, jij kreeg dus gratis schoenen opgestuurd... omdat je erbij loopt als een clown. Yeah. Het ziet er niet uit. Die, die lelijke, oken <laughs> schoenen van je... die gewoon kapot zijn aan de, aan, aan de kanten. Het is yeah. echt verschrikkelijk. Yeah. En jij had het gore lef om te zeggen... Ja, ik, ik hou niet zeggen van witte wit, schoenen. Wit, wit, wit, wit, ik vind witte schoenen niet te mooi. Nee, ja, ik vind witte schoenen niet zo mooi. Maar hoe kan je nou deze lelijke schoenen... nou, die heb je niet meer aan. Je hebt hier nieuwe aan. Yeah. Hoe kan je nou die oude lelijke schoenen van je mooie vinden dan gewoon mooie, classy witte sneakers. Ja, ik hou van gele schoenen. Ja, ja, ja Bas, ik niet ja. zeggen. Dus, houdt wel van gele schoenen. Dat, ja. is, uh, dat is gelukt. Dat maar is uh, maar kijk, nee, ja, kijk, ik ben nu de anderhalf week voordat ze, voordat ze re gereleased zijn. Ja. Uh, heb ik ze, dus ik loop ver vooruit op de rest. Dus ik verwacht, maar misschien, Chris, uh, kun jij uh, dat ontkrachten. Ik denk dat Domien ze volgende week ook heeft. Ach. <laughs> denk ik, denk ik, denk ik. Uh, want ik heb uh, vlak na de aflevering over gadgets... Ja. heb ik een nieuwe telefoon aangeschaft. Ja, dat is waar. Ja, ja. Dat, uh, echt, beh, ik, ik viel bijna van mijn stoel. Ja. <totif> ja, nou dat geloof ik. Dat is nieuwste iPhone 11. Fantastisch apparaat. Je kunt er uh, mee bellen. En, uh, hartstikke leuk. maar Kunnen we een fragmentje laten horen? Is dat leuk? <lacht> ik heb bijna een nieuwe iPhone gekocht. Dat ik ja, 1500 euro voor een smartphone. We hebben, we, waar heb ik het nou over? <tif> <tif> <tif> <tif> <tif> ja, ja. Ik maar goed. Het niet... Over ja. een maand ga ik hem kopen. Nou, nee. Waar gaat er niet zo'n telefoon aanschaffen? Dat doen we niet. Ik ben Dermien Verschuren. Ik ben een man. Ik, dit, zijn, dit zijn mijn uh, grenzen. Ik moet je kort houden. Ik snap waar je toe wilt. die telefoon niet. Tris, nee, toch? Ja, dus een man een man. Een woord een ja, woord. Ik moet wel even Dermien Bas gelijk geven. Dat zijn jouw woorden. We hebben ze net allemaal weer, weer gehoord. Zeker. Dit heb jij gezegd. Ja, dit dan. heb jij gezegd. Dus gezegd. Wat heb je toen gedaan, Domin? Heb, heb je wel of niet die telefoon gekocht? Ik, ik heb de nieuwe iPhone 11. Gekocht. <laughs> maar in my defense, dat wil ik wel zeggen in my defense, ik had het over de iPhone 11 Pro. Oh ja, ja. die heb ik niet gekocht. Nee. Nee, Met drie dus, lenzen. Nee, precies. Want dat vond ik, ja, drie lenzen, waar zijn we helemaal mee bezig? Dat Met z'n allen, ja. Ja, ja, ja. Nee, ja, ik heb dus inderdaad, ja, ik zag hem bij jou en toen, jij ging ook foto's maken daarmee. Toen dacht ja. ik, ja, die moet ik ook hebben. Maar wacht even, laat mij nu heel even iets proberen. Want jullie hebben dus allebei de nieuwste iPhone ge gekocht. Ja. Uh, Bas, jij hebt onlangs eindelijk nieuwe schoenen gekregen. Omdat je nooit nieuwe schoenen koopt. Ik heb ook al jarenlang dezelfde oude iPhone. Oh ja. De 5. Ja. En uh, ik zou het wel leuk vinden om de nieuwe iPhone te krijgen. Wow. <laughs> <laughs> <laughs> het wordt steeds gênant. Het <laughs> wordt echt steeds genanter. <laughs> nou, we houden het in de gaten voor je. Chris in de, in de inbox. Uh, we kunnen wel. nog steeds niet beginnen aan het thema. We hebben nog twee belangrijke dingen te vertellen. Het biertje. Ja. Mamma Mango van, van de Streek. Uh, het, het komt echt in de winkel terecht. Begin volgende maand. En het is nu al bijna tenminste, op het moment dat deze podcast wordt uitgebracht, is het bijna december. En hij is uh, waarschijnlijk in de winkel te koop, maar sowieso via de website Beerwolf.com. Ik ken ja. dat niet. Beerwolf, dat is een hele leuke website waar je speciaal beach kunt kopen. Zoals je een auto uh, bestelt. <laughs> ja? Ja, en de prijs op de website is dan ook de prijs die je betaalt. Oh, oh, en, en waar bijzonder? koop je dan ons bier? Bij, <laughs> ja, <laughs> nee, maar ik ken oprecht die website. Maar dit, dit is een van de grootste bierhandelwebsites van Nederland. Speciaal bierhandelwebsites van Nederland, ja. Okay, ja, ja, ja. Bierwolf.com Het is echt te gek. We hebben een man man mango biertje. Dus een blond biertje. We lekker hebben biertje ook. Een heel lekker biertje, want goed om te vertellen. Wij hebben uh, afgelopen keer hebben wij een proefrijtje gehad. Toen hebben wij drie verschillende varianten geprobeerd. Eén uh, man man mango blond biertje met bijna geen mango. Een tweede met iets meer en een derde met nog iets meer die smaakt echt naar Solero ijs. Ja. Uh, en, en we hebben een keuze gemaakt en ja, het is gewoon af en dat uh, je kan het gaan kopen. Ja. En drinken vooral, dat zeker. Ja. Maar geniet met Mate. Dan het laatste ding, geniet met Mate. Ja, met geniet vrienden. Met Mate. Met oh. Mate. Geniet met mee. Drink met Mate, maar geniet. Ze geniet met maten, toch? Nee, nee, je geniet, maar je drinkt met maten. Oh, je, je mag genieten? Volop genieten. Oh, yeah, Maar drinken met maten. Oh, Oké, okay, heb ik dat altijd verkeerd gedaan. Shit. Maar vooral kopen. Ja, dat is ja, belangrijk. koop het gewoon. Ja. <laughs> 3500 liter hebben we. Ja, <laughs> moeten we, moeten we op vanaf. <laughs> <Dat> <laughs> ik krijg er niet op in mijn eentje. Help mij. En het laatste ding, en dat hebben we ook al uh, kunnen aankondigen... eerder deze maand op Instagram... we gaan een boek schrijven. Zo, Zo. Man, man, man, het boek is de werktitel. Daar hebben we lang over nagedacht. <laughs> er ja. is een hele een brainstorm overheen gegaan. Ja, dit is wel weer een uh, volgende stap... Ja. waarvan ik echt geen idee heb hoe we het gaan doen. Dit is een fantastisch avontuur... bij, uh, bij uitgeverij Luiting Seidhoff uh, hebben we getekend. Helemaal officieel, met uh, champagne en met, uh, met oh, kokjes. Oh, champagne. En oh. Echt hele goedkope prozeko Ja, dat is wel we. waar trouwens, jongens. Dus als jullie luisteren, bij de volgende deal... moeten we even met goede champagne. Nou, ook, ja. het pijnlijkste was... Erik Carton had een dag eerder een boekendeal gesloten... en, en die had wel een champagne ja. op de foto. <laughs> dus daar moeten we nog een beetje aan werken. Maar dit is jouw grote droom toch, Bas? Nee, ja, zeker. En uh, ik, ik, ik hoor op dit moment, als je het goed hoort uh, Gerard het ook. Gerard Reven draait zich om in zijn graf. <lacht> maar uh, nee, ja, dit gaat wel gebeuren. Ja, we gaan echt een boek schrijven. Dus um, als het goed is volgend najaar, najaar. Ligt het in de winkel? 2020 20, 20, ligt er een boek in ja, de winkel. We hebben een deadline uh, van het voorjaar. Dan moet het af zijn. Dan gaat het gedrukt worden en zo. Ja, maar dat is allemaal op, echt volgend jaar, pas. 2020 najaar 2020, dan ligt er, als het goed is, bij de betere boekhandel natuurlijk, <lacht> ligt er een mama-man-boek in de winkel. Ja, vet. Dan kunnen we beginnen, seizoen 3, aflevering 7 van Mama Man, de podcast, waarin we het gaan hebben over kinderen. Jee. Ja? Is dat iets? Nee, kinderen. God, wat moet ik ermee? Ik ben blij dat ik ze niet heb. Ja, is dat zo? Ja, ik ben heel blij dat ik ze niet heb. Heel blij. Nee, maar echt, iedere keer als ik nu bij mensen kom met kinderen, dan ben ik altijd zo ontzettend moe, want die herrie kan ik gewoon echt niet filteren. Het is dus dat gejengel de hele tijd. Want wie in jouw omgeving heeft kinderen? Uh, mijn, uh, nou, uh, Wietse. Uh, goede vriend van mij, met wie ik ook een uh, programma maak. Uh, bij 538. Die heeft kinderen. Uh, mijn zus heeft kinderen. En het zijn allemaal echt... Op, op, er zijn allemaal hele lieve kinderen. Maar ik word gek van dat gejengel. Ik hou op. Man, ik kan het gewoon echt niet aan. Nee, ik, ik zou niet... Ik bedoel, ik ben nu al moe in mijn leven. Als er ook nog een kind of meerdere bij komen, dan weet ik niet... Ik weet niet hoe ik dat ga doen. Ik raak serieus nu al in paniek bij het idee dat ik straks vader ben. Ik merk het. Ja. Dus, uh, maar goed, ik vind het onderwerp prima. Maar <lacht> ik heb. Het dat ik ze niet hebben. <lacht> Wie heeft kinderen in jouw geving, Bas? Uh, mijn zus en uh, Freddy, een uh, goede vriend van mij. En uh, nou, de zus van uh, uh, uh, uh, Maika. Um, ik, ik, ik ben nu bang dat ik mensen oversla. Maar, uh, maar dit zijn de mensen waar je als eerst aan denkt. Uh, uh, ja, ik vind dit ook wel genoeg kinderen in mijn leven. Hoor. Ja? Ja, vind ik wel ja. Maar ben je net zo in paniek als Chris over kinderen? Ja, zeker. En niet, eens alleen, om, niet, eens, niet eens alleen om het gejengel en om uh, het feit dat het uh, doodvermoeiend moet zijn. Maar ook omdat ik die verantwoordelijkheid niet zou durven dragen. En het feit dat je hele leven uh, in het teken zou moeten gaan staan van een kind. En, en dat je met alles wat je doet rekening houdt met je kind. ja Zo belangrijk ben je gewoon niet, kind. <lacht> <lacht> op rotte. Ja, ik heb dus helemaal niemand in mijn omgeving... nou Dat is niet helemaal waar. Een van mijn beste vrienden, die zie ik wel iets minder sinds hij een kind heeft. Het shit Die ben je echt minder gaan zien? Ja, nou ben je die ja. minder gaan opzoeken of, of zoekt hij jou minder op? hoe dit eerste? ja, nou ja, ik moet daar heel eerlijk in zijn, want toen hij uh, um, zijn kind kreeg, En dat weet je, weten jullie ook? Ik ben echt pas na zes maanden ben ik eens dus een keer op uh, kraamvisite geweest. Ja, dat het is kind is zelf open, ja. had uh, <laughs> al <laughs> de baard en de kuiltje ja. open deed. Ja, echt heel erg, omdat ik, ja, ik kan daar dus ook gewoon niet mee omgaan, omdat het dan een van mijn beste vrienden is die dan opeens een kindje heeft. Ja. En, en, uh, dan... Maar waarom kan je daar niet mee omgaan dan? Ja, dus dat vind dat... ik ingewikkeld. Omdat ik zelf niet al in die fase van mijn leven was op dat moment. Of ben ook nu. Ik zou ook helemaal nu niet weten wat ik opeens met een kind zou moeten. Of dat ik... Ik weet niet eens of ik een kind zou willen op dit moment. Uh, maar dat dan iemand die zo dicht bij mij staat... opeens dan zo'n kleine, kleine koter heeft. Die niks kan. Ja. He, het kan niet praten. Het kan niet lopen. Het kan niet zelf eten maken. Het kan zichzelf niet uh, verzorgen. En ik vond het een heel heftig dat is echt tuig. Want daar heb je helemaal niks aan. Een baby gewoon het eerste levensjaar is echt de hel. Want je kan er niet mee converseren. Je kan er niet mee redeneren. Je kan er niet mee spelen. Je ja, kan maar, het alleen maar meenemen. Stop, en dus, kijk, dit is mijn poepzak. Want zo zie ik ze. Nee, maar dit kun je, jou, jouw zus heeft dus kinderen. Ja. En jij bent dus ook in aanraking gekomen met die baby's ja, vrij snel. Nou, ik wil daar wel gelijk ook... Want ik klink een beetje zuur. en ja, ben een ik ook ben, ben ik ook wel een klein beetje. Nee, uh, ik, toen mijn, uh, mijn neefje geboren werd, de oudste, Finn... Die is nu ongeveer al weer on on on zes... Uh, wat ik echt oprecht heel erg mooi vind om te merken, is dat jongetje kwam uh, op aarde. Uh, het is niet mijn kind, maar het heeft dus wel mijn bloed. Ja. En ik had meteen, echt meteen onvoorwaardelijke liefde voor hem. Maar dit is tot dit zet toch ja. al het andere gezeik meteen aan de kant? Ja, maar ja, goed, weet je, nu af en toe denk ik ook van, nou, die onvoorwaardelijke liefde weet ik niet. Er <lacht> <lacht> is ruimte. Ja, er is ruimte. <lacht> nee, het is echt een hartstikke leuk kind. Sowieso, ik heb nog het, het, het uh, neefje Mats, die lijkt best wel een beetje op mij. Dat is echt, echt heel leuk. En uh, mijn zus heeft nu ook een dochtertje gekregen. Die wordt bijna één, Evie Vernoemd naar, naar mijn moeder. Uh, en dat het zijn echt drie, Ik zie drie jou nu helemaal hoor, ik zie jou helemaal je ogen ja, twinkelen omdat nu. ik echt gek op ze ben. Dat moet ik echt wel toegeven. Maar ik ben ook altijd heel erg uh, uh, gek op mijn leven zonder kinderen. En als ik dan weer wegrijd bij ze, denk oh. Oh, ik... Echt... Ah! <lacht> oh, dan ben ik blij dat ik die kinderen niet meer heb. Ja, dat zien. is fijn. Hè? Maar ik denk wel, ik heb jou nooit gezien met kinderen, gelukkig. <lacht> <lacht> maar uh, ik denk wel dat jij heel goed bent met kinderen. Omdat je zelf ook heel kinderachtig bent... <lacht> Nee, maar, uh, nee, maar omdat je, ik denk dat je even makkelijk kan verplaatsen naar het brein van een kind. Ja, ik kom zelf ook niet veel verder. Nee, nee. Nou ja, ik vind dat altijd wel leuk. Heel veel mensen zeggen dat van, voor mij zij je een hele goede vader zijn. En ik weet ook, ik, ja, ik weet ook niet wat ik dan moet zeggen, nou, dank je wel. Maar ik heb geen idee. Ik heb nee. geen idee. Ik dat, zo meteen op. Ik denk dat ik oprecht een uh, meer eer, Oh ja, we komen er zo op. Ja, oké. Okay, ja, we komen zo meteen op het vaderschap. Ik. Want ik wil gewoon even een rondje en uh, stelling 1 ook. Ik wil heel graag kinderen, Bas. Nee. Want jij bent de enige met een lange relatie nu. Ja, ik heb het idee dat jullie allemaal denken dat het bij ons speelt. Nou, omdat jij ook... Ik weet nog, Bas, wij, uh, jij en ik hebben vaker vaak wel hierover gehad. En jij was altijd echt heel stellig. Je hebt zelfs wel gezegd, ik wil nooit kinderen. Klopt. Ik ben een man. Hè, je hebt Dominique net ook verweten van uh, het, het, het laffe gedrag van hem. Maar zelf heb je ook gezegd, ik ben een man. Een man, een man, woord, een woord. Ik wil geen kinderen. Maar ja. een tijdje geleden, half jaar terug of zo, misschien wel een jaar alweer... Was het opeens, uh, meneertje Louise, die komt aan uh, van... Nou, ja, ik heb het er wel een beetje over met Mike. <laughs> Misschien wil ik wel ooit kind. Ik nee. Dat een goede ja, hij ging ja. ook zo praten. Ja, ja. ja een beetje ging, ik wel. <laughs> ja, nou ja, er is ruimte. <laughs> ja? Ook daar is ruimte. Ja, nou ja, ja, ja. ja. ja ik vind, laat ik zo zeggen, ik speel af en toe met de gedachten nu. Dus ik, ik ben wel eens aan het fantaseren over hoe zou het zijn als... En hoe staat Maaike erin dan? Ja, heb jij het met Maaike gehad over deze aflevering vandaag? Nee. Ze weet niet dat wij vandaag over kinderen praten. Nee. Want ik ben ook heel benieuwd hoe. Hoe, ja, hoe staan jullie? Niet even eens hoe sta jij erin, maar hoe staan jullie erin? Want, nou ja, serieuze relatie, al jarenlang samen, huis gekocht, ja. huis op de groei. Ook, denk ik, toch? Er is ruimte voor een kind. Er is ruimte. Ook is ruimte. Ook oh, daar is Ja, er is een hoop ruimte. Ja, je woont in een kinderrijke buurt. Kinders kunnen lekker naar buiten. Nee, je woont ja. gewoon op een speelplein. Ja. ja, op een schoolplein letterlijk, ja. Om, ja. Oh, ja, dat is ja, het. Dus elke, elke middag heb je daar twee keer of drie keer een speelkwartier. Maar ja, dan um... ga je zitten kijken ook. Uh, dat, vind ik, dat vind ik een beetje <laughs> eng, nou. <laughs> <laughs> Maar ja, nee... Um... Ja, nou ja, dus, daar, ja, dus we, hebben het er, we hebben het er wel eens over: over kinderen. En uh, ik trap nog wel heel hard op de rem. Um, wat is Maaike meer degene die erover begint? Of, of hoe moet ik dit voor me zien dan? Ja, zij is meer. Uh, zij, zij, en wat ze, zegt ze dan? Zij wilde denk ik liever. Ja? dan ik op dit moment. Maar wel, hoe gaat dat dan? Ik weet eigenlijk helemaal niet of, dit, of ik hierover mag praten. Nee, nou, daarom vroeg oh, ik ja. het, het, Nee, maar dus dat, uh, als het niet mag, dan knip het eruit. Um, um, um, nee, dus, dus zij begint er wel eens over. Ja, zij, zij, zij, zij heeft daar wel uh, mooiere gedachten bij uh, dan ik, maar dus nog niet. Nee, de deur is maar lijkt, niet helemaal gesloten. Nee, de deur is Nee, zeker niet helemaal gesloten. Het lijkt me ook dus wel. Ik denk, ach ja, als je zo'n als je een klein mannetje hebt, dat wie je de hele dag een beetje kunt optrekken, ja, ik heb al geen vrienden, dus dat is misschien <lacht> toch leuk om een keer iemand te hebben die uh, die graag bij me is. Uh, dus denk ja. je dat jouw kinderen graag bij jou gaan zijn? Nee, <lacht> <lacht> denk ik ook niet. Ja, nee, het eerste jaar wel. Dat is geen keus. <lacht> ja, dat ze wel. Of, als ze we kunnen lopen, dan uh, dan uh, dan, uh, dan is dat klaar. Uh, ja, Chris, wil uh, wil jij Kinderen, want het is natuurlijk heel mooi dat je een grote bek hebt. Van, ah, dat lijkt me vreselijk. Maar als je gewoon diep in jezelf kijkt, zou je graag kinderen willen? Nou, ik heb altijd vroeger, toen ik zelf nog tiener was en ook nog kind, dacht ik altijd van, ja, ik wil graag vroeg vader worden. Ik wilde echt wel altijd kinderen. Uh, dus met 24 of zo dacht ik, nou, dan, dan word je vader. Nou, mijn leven is totaal anders 24 jaar? Ja, dat, dat was altijd zo'n ideaal beeld. 24, 25, dan ga je kinderen beginnen. Maar toen, dat dacht ik toen ik 12 was. Uh, nou ja, nu, als je me nu vraagt, wil je kinderen? Dan zeg ik... Nee, ik denk oprecht niet dat ik het aan kan. Maar ik, ik, weet je, ik, ik zeg dus nu nee. Maar ik zie mezelf geen leven hebben zonder kinderen. Dus je Ik, zie, kinderen. Dat, ik zie dat wel voor me. Ja, nou, dus misschien wel. Maar dus ja, waarom ben ik op die nee dan vandaan? Ja, omdat ik gewoon gek word van dat, dat, dat, dat, dat drukke leven. Dat het alleen maar over die kinderen gaat. Het is echt ook uh, echt jammer als je gewoon naar vrienden gaat of naar je, je familie uh, dat, dat, met kinderen. Dan gaat het erover. Ook al wil je het er niet over hebben, dan, want dan ga je weer naar die kinderen kijken. Je hebt ook steeds vaker minder gesprekken met elkaar. Omdat je, ah oh ja, ik ja, kan echt al lopen. Ja, dat is echt te knap, hè, man. Oh ja, oh, kijk nou. Oh, oh nee, niet met je handen aan de muur. Nee, jeetje, man. Ik, uh, ik vind het gewoon. Jammer, ik vind dat leven niet leuk. Ik vind ja. dit leven vind ik veel leuker. Maar het is ook ik, want uh, Freddy, die ik net noemde, die, daar kom ik, die zie ik nog wel regelmatig, maar dat gaat eigenlijk nooit over uh, het kind. Ja, nee. dat klinkt ook ineens heel lullig. Het gaat, ja, wel, het, gaat, nee, ja, nee, het gaat natuurlijk wel over, uh, over hun kind. Maar het is niet... Hij is, want wat jij zegt, sommige mensen... die hun leven staat er ineens ja, helemaal vol het wordt vol echt een van. trofee gewoon. Het oh, kind wordt in je gezicht gedrukt. Kijk naar mijn kind. Ja, nee, ja, weg. Ja, ja, ja en alles, het hele gesprek altijd leidt er daar naartoe. Maar dat is bij hem helemaal niet zo. Dat vind ik eigenlijk wel relaxed. Dus het hoeft niet per se dat dat zo is. Ja, maar maar ik, heb, ik heb jij dan, zo... Domien? Nou is... ja, ik heb, altijd, ik heb altijd gedacht dat ik op mijn 32 e vader zou worden. Dat is... Dat is volgend jaar. Volgend, volgend moet je jaar. Aanpoten, ja. ja, ze moet ik eerst. Uh, ik heb natuurlijk een relatie gehad. Sinds vorig jaar is dat klaar. <laughs> uh, Slechte timing. Ja, was niet goed gepland. <laughs> nee. Dat moet ik wel zeggen. Maar met Corinne heb ik het ook wel eens over gehad, maar we zijn nooit zo ver gekomen dat we dat echt hebben uitgesproken van: nou, we gaan dan en dan eens aan kinderen beginnen. Want we praten er heel makkelijk over. Moet je natuurlijk ook gegund zijn hè, kinderen. Mm -hmm. Dat als je dan ja, nee zeker, begint, dat is zeker. Je, je neemt het, ze niet, je krijgt het. nee, precies. Je moet ja. het geluk hebben dat je ze kunt krijgen. Um, maar ik heb altijd gedacht vanuit uh, echt, nee, waar jij 24 dacht, dacht ik 32. En nu weet ik het niet meer zo goed. Nee. Nee, maar ook omdat ik heb natuurlijk geen levenspartner nu. Nee. Um, dus ik heb ook niemand om die kinderen mee te krijgen. En verder, ik, ja, ik, ik, ik sta er ook een beetje in. Waarom zouden mijn kinderen, of waarom zou de wereld mijn kinderen moeten krijgen? Niet. Nee, ja. nee. nee, doe maar lol, eh, doe maar En de wereld. Nee, nee maar ik denk... Maar, ben jij ook nog zo iemand die dan denkt van... ja, maar de wereld is kut en, en, en zuur... en wil ik wel een kind opgroeien in deze maatschappij? Nee, het is meer dan... Ik denk de wereld is al druk genoeg. Waarom moet mijn kind ook nog eens een keer op de wereld staan? Ik, ergens zit bij mij vooral in mijn hoofd... dat ik kinderen nog iets egoïstisch vind. Ja? En ook omdat ik, ja, omdat ik best wel veel vrouwen in mijn omgeving ken... die kosten wat kost een kind willen hebben. Dus die, die, die, daarvan weet ze al... al van een, vanaf mijn zesde... ik wil graag huisje, boompje, beestje. En daar moet ook een, moet een kindje bij. Ja. En, en dan... Ik vraag me dan een beetje maar af... Dat is toch niet erg? Nee, nou ja, weet ik dus niet zo goed. Want Voor, voor, voor wie zet je dan een kind op de ja, wereld? Voor jezelf, omdat je daar toch gelukkig voor van jezelf? wordt. Dat denk ik, ja, misschien... ja. Maar dat het iets egoïstisch... Is, hoeft niet per definitie slecht te zijn, nee. toch? Ik doe heel veel dingen voor mezelf. Alles, ja. toch? Ja, in principe alles. Uit ja, bed maar ja. komen doe ik ook voor mezelf. Uh, en als jij gelukkig wordt van een, van een kind en een gezin... wat ik je heel goed kan voorstellen... ja, dan, dan vind ik daar niks mis mee. Ja, het kan nee, toch ja. zijn dat je inderdaad... Dat, dat je roeping is bijna. Dat je ja. denkt, ja, ik wil echt per se... wil ik me voortplanten en wil ik een gezinnetje stichten. Ja, ja, precies. En dan heb ik dat dus niet. Dus dan denk ik, waarom zou ik het dan doen? Nou ja, zo. dat is wat ja. anders inderdaad. Dus ik, ik heb gewoon op dit moment niet... ik heb die, die noodzaak voel ik niet zo heel erg. Terwijl ik het dus wel... ik denk wel dat ik het leuk zou vinden. Omdat als ik met kinderen ben... en dan vooral die kids die net een beetje kunnen praten. Dat vind ik heel gezellig. Ja. Ik zou eigenlijk gewoon een kind van vier willen hebben. Gewoon... Daar is een kind van vier ja, oké okay, dat stoppen. zou ik prettig vinden ja die zichzelf wel een beetje kan bedruipen en uh, die weet waar de pinde kaas staat als jongen heeft jongens ah, ik maar... heb schoenen gekregen we kunnen een oproep <laughs> doen we kunnen een oproep ja. doen ja heeft iemand een kind van vier over en wil je er vanaf wat ik me goed kan voorstellen maar niet niet als een jongetje of een meisje Maakt niet eens uit, uh, uit mail naar info ja. en bied het kind aan zal ja. heel goed voor nou, zo. ik vind het wel inderdaad als een kind van vier wat jij zegt dan is wel echt je merkt echt dat het steeds leuker en leuker is ja maar de ja, eerste is het twee ja. jaar heb heb je echt geen rol aan dat kind? Dan moet je er echt teringveel van houden. Wil je daar aandacht aan geven? Maar daarna. Is het echt leuk? Een jongetje van vier, mijn neefje dan, Mats, die is vier. En dan merk je al, oh ja, we, we kunnen al iets beter met elkaar praten. Je merkt ook dat het al heel snel weer langzaam heen gaat. En dat je niet echt gesprek hebt. Maar goed, dan gaan we, gaan we twee jaar verder. Dan gaan we naar mijn neefje Vin van zes. Nou, dat is echt superleuk. Die was hier laatst bij mij thuis. En toen gingen we computerspelletje spelen. En toen ging hij mij uitleggen hoe ik dat spelletje moest doen. En dat is wel echt leuk. Hij gaat verhaaltjes vertellen. Hij, hij denkt over dingen na. En hij vindt dingetjes. En, en dat is wel echt heel erg leuk aan zo'n kind. Ja. Maar dan, vijf jaar later. Sta je voor de poorten van de hel. Ja. ja. En dat heet puberteit. En dan ja. moet je met je kinderen omgaan terwijl ze je gaan uitschelden. Voor dikke lul. En, en oude zak. <lacht> nou, ik was echt een lieve puber. Mijn, mijn zus ook. Wij zijn allebei echt, echt braaf geweest. Ja, dat zit jij goed. Ik, ja. ik, ik, als mijn kind schuurt wordt... gaat er naar een kostschool. <lacht> uh, wordt het te werk gesteld. Dat maakt me niet uit, maar het gaat weg. Het gaat weg. Maar dan... jij zo een lastige puber dan? Nou ja, ik was niet per se heel leuk, denk ik. Nee? Nee. nee. Wat deed je dan met je ouders? Nou ja, ik was gewoon wel heel erg op mezelf en vervelend. En uh, ik wou echt maar naar mijn eigen gang gaan. Ik wou autonome keuzes maken. <lacht> op je elfde. <lacht> op je <mijn elfe>, ja. <lacht> ja. <lacht> maar dat is wel een goeie. Want ik denk dat ook wel de wens voor kinderen en hoe je ze opvoedt... komt natuurlijk vanuit vroeger. Dus ik wil graag uh, de stelling opgooien... mijn kind zal ik opvoeden zoals mijn ouders mij hebben opgevoed. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat mijn ouders in de opvoeding vrij weinig uh, verkeerd hebben gedaan. Ik kan mijn uh, zusjes goed terechtkomen. En uh, ik, uh, ja, ik ben wel een beetje een, uh, een, een frivol figuur die een beetje door het leven heen fladdert Maar uiteindelijk... Maar je ligt niet onder een viaduct, zelfs. Nee. Uh, en ik, ik geloof wel... Ja, ik heb wel het gevoel dat wij goed zijn opgevoed. Maar ik, ik bedoel dat... Ja, nee, ik zou dat wel... Ik zou denk ik wel na, na, volgens hun normen en waarden dat ook willen doen. Maar ik, ik leef al via dat, omdat je dat gewend bent. Uh, dus ja ik, denk, ja, ik denk, maar ik denk, weet je, ik, ik, ik heb nu oprecht ook al stress over. Oké, okay, stel je hebt dus, uh, nou, ik heb dus geen relatie nu, maar stel ik heb een relatie en daar ga ik het aan de kinderen mee krijgen. Dan moet je ook nog maar erachter komen hoe je met z'n tweeën als team. Uh, dat kind gaat opvoeden. Zo, dat is ook een ding. Ik heb ja. het wel eens met mijn vader over gehad. Want Pap, hoe deed je dat vroeger met mama dan uh, uh, opvoeden? Maakte jullie er afspraken over. Na en hij zei toen van... Nee, ja, nee, dat ging eigenlijk altijd wel... Het ging heel erg vanzelf. Als mijn, als mijn, mijn, mijn moeder een kant op ging... dan dacht mijn vader... oké, okay, dan gaan we die kant op. En andersom als mijn vader een kant op ging. Want die, die waren echt een team. Maar dat moet je ook maar vinden met elkaar. Dat je dat samen gaat doen. Ja. Ja, het is dat je het over begint. Want mijn ouders, ik ben de eerste van twee. Ik heb nog een zusje die vier jaar jonger is, Lieve. Dus ik was de eerste in het gezin. En mijn ouders wisten daar totaal niet meer om te gaan. Man. Nee? Nee. Dus ik was uh, vrij vroeg vrij lastig. En zelfs zo lastig dat er op een gegeven moment... is er een soort van kinderpsycholoog, opvoedkundige... bij ons in huis aan tafel gaan zitten. Oh. Omdat ik dus zo lastig was. Ja? Vonden mijn ouders toen de tijd. Ze heette Rian en er zijn videobanden van. Ik heb vanavond gevraagd wie jij video had. Ja, heb ik niet, sorry. Ja, ja, ik heb allemaal videobanden teruggevonden in Tilburg uh, dit weekend. En um, die wil ik graag een keer digitaliseren. Want daar staan dus blijkbaar fantastische beelden op. Van mijn ouders die gewoon totaal niet weten hoe ze mij moeten opvoeden. Uh, maar wat erg, dat heeft zij gefilmd dan als studiemateriaal? Of? Ja, zij heeft dat gefilmd. Zodat ze dan inderdaad als huiswerk kon ze die beelden gaan bekijken. Ach. Van het gezin aan tafel, ja. uh, etende. En dan was ik dus lastig. En um, dan ging het er vooral om hoe mijn moeder en mijn vader mij dan aanspraken. En heb jij deze beelden onlangs nog gezien of niet? Nee, echt heel lang niet meer. Maar ik, kan, ik weet uh, precies hoe ze eruit zien. maar ja? ik heb ze wel, vroeger dus wel gezien. Maar deden die ouders ook echt wat verkeerd? Of, of waren ze gewoon wat paniekerig? Omdat ze het niet gewend waren. Dat is sowieso paniekerig. Ja? Uh, maar ik heb het uh, met mama hierover gehad. En uh, die zegt, uh, ik was niet aardig voor jou. Nee? Nee, want op die banden staan dus blijkbaar beelden dat ik verlies met een spelletje. En dan zegt mijn moeder, ja, hebben je dus niet goed genoeg je best gedaan. Oeh. Oké. Oh. oké. Okay. Ja. Okay. Ja. Ja, en, dus dat, en dat nu met terugwerkende kracht. Met de kennis van nu. Uh, want ik vroeg ze gewoon aan mijn moeder. Maar Rian, zat die erbij omdat ik echt vervelend was? Of omdat jullie gewoon totaal geen clue hadden wat je aan het doen was? Ja. En toen gaf ze wel schoorvoeten toe. Nee, ja, waarschijnlijk wel, omdat we echt geen idee hadden wat we aan het doen waren. Nou, dat vind ik wel tof van de... Geluk, Ja, dat geeft hè? ze nu wel toe. Ja. Maar ik moet echt een keer uh, die videobanden digitaliseren. Ja. Dus heb jij een digitale. <laughs> nee, nee. nee maar ik heb al die ik heb die banden echt al uh, sinds ik in Utrecht woon heb ik die thuis liggen. Ja, ik heb, heb keer... echt uh, wat USB-stickjes met oude, oude kinderfilms uh, van, van mij. Daar ga ik me verkleden als cowboys. En mijn vader filmde vroeger heel veel. Dus daar heb ik allemaal wel leuk materiaal van. Dat is wel heel, heel geinig. En zou je je kind opvoeden zoals jij zelf opgevoed bent? Hoe ben je opgevoed? Ik ben door de wolven, ben ik <lacht> ja, grootgebracht in Alaska. Ik kan daar niet echt een heel goed antwoord op geven, denk ik. Ik weet dat niet zo goed. Ik, uh, maar zat er iemand aan tafel die kinderpsycholoog was bij jullie? Nee. Nee. nee. Zat er überhaupt iemand aan tafel? Hadden jullie <lacht> dat niet? Nee. De wolven natuurlijk. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, ik, ik vind het heel lastig om daar... Uh, om, daar, om daarop terug te kijken ofzo. Ik heb het ook eens dus met Maaike over van hoe was het dan vroeger en uh, waarom ben je zo verknipt geraakt. <lacht> uh, maar nee ja oprecht. Ik, ik, ik, kan niet, ik kan eigenlijk niet zeggen hoe ik ben opgevoed. Dat weet ik helemaal niet. Maar, en zou er iets zijn uh, als je terugdenkt of aan je moeder of aan je vader of gewoon aan je ouders. Uh, waarvan je denkt oké okay, dat was top. Dat zou ik willen meenemen. Of juist tegenovergesteld. Die fout dat hadden ze niet moeten doen. Ik heb, uh, uh, om je te helpen... Ik had, en dat heb ik een keer eerder gezegd in de podcast... ik had de liefste moeder op aarde. zo is dat iedereen de liefste moeder op aarde heeft. Maar mijn moeder was echt echt een hele lieve vrouw. Die dacht alleen maar aan anderen. En dat ging zo ver dat zij iedere keer, als ik problemen had door, door bijvoorbeeld het abonnement niet te gaan betalen, ging zij dat doen. Zij betaalde altijd Die van betaalde spel, dat ja. altijd alles. Waardoor ik nooit echt goed geleerd heb om het geld om te gaan. Ja. Maar zou je dat zelf bij je kinderen doen? Nee. Nee, Dus ik zou, dat, ik zou ze eerder op de bladen laten zitten. Dan ja. gaat het lekker mis. Prima. Ja. Dan los ze maar op. Ga maar eerder een bijbaantje zoeken. Ga maar vaker een bijbaantje doen. Want ik, ik, ja, ik, ik werkte één dag in de week en een halve middag. En voor de rest leende ik vol bij. Ja, Dan ben je wel echt een droplul. Heb je een studieschuld? Hmm. <laughs> Als kind was ik wel gelukkig. Was? was. Uh, ja, nou ja, nee, zeker. Nou ja, ik zit toch heel even op, hierover na te denken, Chris. Uh, dat ik dus echt niks heb van mijn ouders. ik denk, Ja, dat had, je, dat had je niet moeten doen, want daarom ben ik zo. Dat is jullie schuld. Dat, ja. Ik heb daar helemaal niks mee. Nee, ik, ja, ja oké. Okay, nee. Ik vind wel, uh, voordat ik zelf kinderen. Ja, ik ga helemaal niet in de bestelling nu, sorry. Maar uh, voordat ik zelf kinderen. Krijg, of zo, kinderen moeten niet mijn problemen gaan krijgen. Of zo, kinderen moeten, mm -hmm. niet, moeten geen last hebben van mijn, uh, van mijn issues. Dat wat, zijn ik, je, wat is dan je, je grootste nou, angst? Nou, mijn grootste angst is dat ik dat ik soms wel wat aantrekkingskracht heb tot uh, de donkere kant van het leven. Oh, ja. Ja. Ja, ja. Ja. En ik wil niet dat kinderen daar last van zouden krijgen. Dus dat zou ik dan iets moeten oplossen. Um, als kind was ik wel gelukkig. Ja, ik was zeker een gelukkig kind, denk het wel. Ik, uh, ik, ik vond mijn kindertijd heerlijk. Ik denk heel vaak nog wel eens van: goh, was ik nog maar. Kind, Want, wat ja, deed jij? We hebben een soort zorgeloos leven. Uh, wat deed ik? Ik zette, ik zette vaak dingen op mijn hoofd en dan ging ik uh, ging buiten spelen. Vandaar die kale plek nu, hè? Ja. <lacht> dat denk ik, ja. Ja, nee, ik had heel vaak, in mijn herinneringen zette ik vaak tasjes op mijn hoofd en zo. Nou, goed, maakt het er niet uit. Maar ik speelde vaak met vriendjes. ik was je uh, buitenkind, ja? Ja, ja, ja. We gingen padden vangen in, in de buurt. En we gingen uh, veel kattenwater halen. En met auto nieuw veel vuurwerk in de buurt afsteken. En een hutten bouwen. En nee, ik was wel echt een buitenkind. En gelukkig, ja. En jij, Noemien? Ik zat alleen maar op mijn zolderkamertje de hele tijd. Nou, voor welke leeftijd? Want, uh, want je is later, toch? Nee, nee, nee, nee, nee. gewoon van nul tot en met 12, zeg maar. Yeah? Ja. Ja, joh. Ik had je al... geen vriendjes? Ja, ik had wel vriendjes. Ik had wel vriendjes, maar die kwamen dan aan de deur om te gaan fietsen en dan, en dan hoorde ik de bellen weer gaan dat ik, oh ja, het is zo en zo later. Ze dus we zullen wel willen dat ik kon fietsen. Pieter en Wout uh, waren dat. En dan, uh, dan zei ik nee, want ik heb nog heel veel huiswerk. <laughs> zij zaten in dezelfde klas, dus zij wisten dat ik niet heel veel huiswerk had. Ja. En dan ging ik weer naar boven. Maar daar was je dan gelukkiger of durfde je gewoon niet, was je sociaal incapabel? Ik was gelukkiger om... als ik op mijn kamertje zat. alleen. Ja. Maar, maar ja. je dacht dat je keek dan niet naar buiten, zag je andere kinderen spelen? Dat je dacht, oh, dat wil ik ook. Nee, want dat zag ik inderdaad letterlijk. Ik kon vanuit mijn uh, slaapkamerraam kon ik op de tuinen van de andere kids kijken. Nee, ik vond het wel lekker. Zou nee. ik lekker binnen? Ja, echt. Weet je niet een beetje boos mannetje van? Nee. Nee. Je even, denk je dat ik een boos mannetje was? Nee, vroeger? helemaal niet. Nee, nee, nee, nee. Maar je kan me zo goed voorstellen dat je, als je dat, dat heel dat comfort opzoekt van alleen zijn. Uh, ik kan me voorstellen dat er ook iets van ongemak bij zit ofzo. En dat je dan andere kinderen ziet spelen. En dat je denkt, oh, dat wil ik eigenlijk ook. Maar ik weet niet zo goed hoe ik daarmee nee. om moet gaan. Hoe ik dat moet nee, doen. Nee, ja, ik, ik denk het niet. Ik denk dat ik het vooral heel comfortabel vond in die eigen bubbel. Ja. Ik hoop dus wel dat als ik ooit een keer wellicht vader word. Dat mijn kroos dan wel naar buiten gaat. Ja. Ik vind het altijd wel leuk. Dat ik, als, ik, nou, als ik bij jou thuis ben Bas. Ben op dat pleintje. Vind ik altijd wel tof om te zien. Dat op zaterdagmiddag ook daar gewoon twaalf kinderen met elkaar aan het klooien zijn. Ja. Ik zou dus als vader ook wel een beetje gefrustreerd eigenlijk Dat ik inderdaad denk: van joh, ga naar buiten, ja, man. Ga, ja. ga, ga spelen. Ga met je vriendjes mee. Dat je, jij, jij zou het omgekeerde kind zijn. Bij mij liepen ze altijd naar binnen. Maar bij jou, we gaan naar buiten. Gaan ja. ga we doen. Nou ja, ik heb wel eerder een keer in een podcast gezegd: mijn ouders hebben mij opgevoed in liefdevolle verwaarlozing. Ja, ja, dus ja. die zeiden: doe maar. Het zal wel een keer goed komen. Maar neem je ze dat kwalijk? Nee, helemaal niet. Nee? nee? want als ik iets heb geleerd van mijn ouders... dan is het dat wel. Oh ja. Dat ik de liefdevolle verwaarloos... ik vind het zo'n mooie term ook. Ik denk wel dat het een, uh, voor mij een opvoedkundig regime zou worden. <laughs> Ga maar lekker doen. Ga maar lekker jezelf ontplooien en, uh, en zie maar. Ja. J jij bent niet veel veranderd, denk ik, Chris... als volwassene versus kind. Nee, ik denk... Nee, ik van ons drieën ben jij het meest... Ik, ik kijk wel eens naar Geer en Goor. Niet dat ik me met hun verder wil vergelijken, of wat dan ook. Maar uh, ik denk wel eens, ja, die gasten zijn 50 en die zijn nog steeds kinderachtig. Die lag nog steeds op poep en pies. En ik ben 32 en, ik, en, en dat doe ik al 32 jaar ook. Ja. En ik denk niet dat dat gaat veranderen, maar ik hoop het ook niet. Ik ben ook heel erg blij dat ik ergens dat kind in me heb nog. En dat, ik hoop ook niet dat ik dat ooit verlies. Ik, ik heb wel eens van die, uh, die vriendjes op de middelbare school, ik zag geen namen noemen. En uh, dat waren dan vroeger mijn vrienden en die heb ik dan tijdje niet meer gezien. En die sprak ik dan later weer en daar was geen grammetje om bij mij te, te, te vinden. Hoe kan dat nou? Die hebben al een kantoorbaan, gekregen kinderen gekregen, inderdaad. Ja, serieus. En ik hoe kan wat is er nou misgegaan, joh? En ik ik ja ik moet er niet aan denken dat je dan dat je zo in het dat je alles serieus gaat nemen. Ik neem niks serieus, dat is weer het andere uiterste. Maar alles, alles serieus, dat doe ik kalm, man. Ja, nee, dus ja, ik hoop dat ik zo blijf eigenlijk. Nou, ik maak je geen zorgen, denk ik. Het is misschien een beetje olie op het vuur gooien, maar eh, ik ga graag naar kindvriendelijke restaurants. Nee, <laughs> totaal niet zelfs. Nee, niks. Uh, uh, nee grappig. Nee, ik dacht, ik, ik, ik, ik ga deze kant eens op. Nee, uh, ik vind dat juist... ...vervelend dat uh, mensen met kinderen... Uh, nou, ...nou, ik vind het echt vervelend. <lacht> Oké, okay, kalm. Ja, let op. Stel, je viert elk jaar kerst met je familie. Uh, en uh, dat is altijd hartstikke leuk. En uh, er wordt veel gedronken. En het is gezellig. En er wordt veel gegeten tot laat in de avond. En dat is altijd top. Mm -hmm. Totdat er eens kinderen komen... ...dan moet dat ineens op een kindvriendelijke omgeving. En dan is toch ineens is dat allemaal anders. Dan denk ik, joh, laat het kind thuis. En dan kunnen wij gewoon lekker feest vieren. Ik vind echt, kinderen verpesten gewoon feestjes. Dat is gewoon wat er <lacht> gebeurt. Maar... De, de, door kinderen zijn er ook juist weer heel veel feestjes. Soms. Welke feestjes? Verjaardagen. Ja, en dan nee, kom je zijn... weer bij je vrienden over de vloer. Ik ga morgen naar mijn neefje... Ja? ja hoe oud die, wordt hij? Uh, 9, denk ik. <lacht> Kut, sorry. Nee, gijs, uh, daar ga ik, ik weet niet hoe oud hij wordt, maar moet dat weten. Uh, daar ga ik morgen naartoe. En dat is een kinderverjaardag. Uh, ja, ik kom gelukkig laat aan, dus ik ben er niet als het. Als het maar ik vind kinderverjaardagen vind ik echt verschrikkelijk. Ja, dat is wel waar. Toch, als je al niet tegen gejengel kan, Chris, ja. van gewoon ja, nee. één neefje en één nichtje. Nou, dan moet je naar een kinderverjaardag ja. gaan. Ja, en wat ik ook altijd heftig vind... is dat je dan opeens mensen gaat ontmoeten op die verjaardagen. Die waren er nooit. Maar dat zijn dan weer de ouders van de vriendjes van die kinderen. En dan denk ik... ik zit er niet op te wachten om deze nieuwe mensen. Ik heb al een selectief groepje mensen met wie ik omga. Daar zijn jullie onderdeel van. En ja. dat vind ik heerlijk. Ja. Een nieuwe mens vind ik lastig. Ja. Maar <laughs> <laughs> hoe kut is het dan ook dat je op een gegeven moment... in zo'n restaurant zit en dan lekker denkt te gaan eten... en dat het dan dus blijkt dat er, dat er overal... Kinderzitjes bijgetrokken worden. Ja, nou, maar ik wil toch eventjes uh, een lans breken voor de kinderrestaurants. Uh, omdat uh, zij vaak wel heel lekker eten hebben. Wat <lacht> ik niet. <mis> <lacht> Zoals kip met appelmoes. kipfingers, Ja, en dat vind ik lekker. Oh, en een fietje. Nee. En wat mayonaise. Durf jij nu nog in een restaurant een kindermenu te bestellen? Ja. Dat denk ik echt, ja. Ja, dat bestel, dat bestel ja ik als weleens. jij een heel ingedeelde kaart voor je hebt... dan ben jij de guy die ja. zegt, doe maar een kindermenu. En dan kijken ze een beetje, misschien een kindermenuutje... <laughs> en Jouw jongen, dan krijg je zo'n knapje met mijn bang. <laughs> dat is niet waar. Ja. En, dat is niet echt waar. En dan ook zo'n pingu-ijsje naar. Nou, ja, nou ja, ja, soms wel. Soms ja. Neem ik, ik neem ook echt af en toe wel het kindertoetje als, als, als, als toetje. Ik vind dit Want... zeer verontrustend. Hoezo? Dat Jij is zit lekker daar als volwassen man 32 jaar kindermenu's te bestellen. Ja, ja, ja, ik vind dat heftig hoor. Hoezo? Ik zou hier echt uitzetten als mijn restaurant. was. zou ik echt zeggen, eruit nu. Nou, hoezo? Hoezo mag je als... Ik vind dat echt discriminatie. Hoezo mag je als volwassen man niet gewoon een kindermenu? Soms heb je niet heel veel honger. Ik bedoel, bijvoorbeeld als toetje. Een bananensplit, dat is ijs. En dat is vaak extreem machtig. Met bananen, chocolade en dan vanillebollen. Of je hebt een kinderijsje met spikkels en even in je bolle, een bolletje. Jij, jij gaat mij heerlijk. vertellen dat jij liever het kleine ijsje neemt... Ja? in plaats van een bak vol met ijs? Ja. Dat gelooft niemand. Nee. Nee, okay, dat gelooft van niemand. Nee, echt zo? Ja, nee, ik zou je eruit zetten. Nou, dat vind ik asociaal. <laughs> ik vind dat je gewoon het recht hebt op een kindermenu. Een kinderpannenkoekje ook, heerlijk. <laughs> ja, wat is er nou? Nee, niks. Niks, <laughs> niks. En wie verschont je lui dan? <laughs> Goed, uh, <laughs> ik zou een fucking goede vader zijn. Nee. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee weet je waarom ik, ik, ik zeg nee? We zijn het wel helemaal met elkaar eens trouwens, van me op. Nou, maar, ik uh... zit een beetje te denken. Wat ik eigenlijk nu voor het eerst iemand echt erbij moeten hebben die kinderen heeft. Want hier is natuurlijk ja. wel drie... Drie millennials een beetje te klagen over mensen met kinderen ja. terwijl ze zelf geen kinderen hebben. Hè? Ja, maar ik spreek die mensen niet. Waar haal je die vandaan? Ja. <lacht> nee, dat zou wel lekker geweest zijn. Ja, nou nee, ja, goed. Weet je, Bas, jij zei het net al begin van de podcast. Uh, Chris, jij zou een leuke vader zijn. Ik hoor dat wel vaker dat mensen dat zeggen. Maar op, op, op welke leuk... manier? Wat zo? Nou ja, omdat ik ben als je ik vind zelf leven. ook wel dat ik leuk ben met kinderen. Ik geef ze altijd wel de, de juiste dosis aandacht. Ik kan lekker met ze spelen. Ik, ik ga altijd een beetje geintjes met ze uithalen. Ik zing vaak liedjes voor ze. Dan bedenk ik een stom liedje. En dan ga ik dan uh, zingen. Bijvoorbeeld als ze hun tandje moeten poetsen, ga ik een van de en dan zijn ze ja, opeens aan zijn tandjes te poetsen. Dus dat soort dingetjes doe ik wel. Je weet wat ze eten, je zit op één level. Precies. Ja. En, ja. En, en dat ja. weet hetzelfde. Ja. Um, maar toch denk ik niet dat ik een goede vader zou zijn... en dat meen ik oprecht, omdat ik, uh, ik denk dat ik zo'n vader ben... die te lang te veel alles goed heeft gevonden. Die daarna uiteindelijk volledig overlopen wordt door zijn kinderen. Oh, en dat ja. ik zonder enige vorm van respect door mijn kinderen. Dat ik mijn kinderen moet bellen of hij me moet, wil ophalen van mijn werk. <lacht> omdat hij mijn auto heeft meegenomen. <lacht> dat denk ik. Dus nou, alsof ik... jij zulke kinderen krijgt. Ja, nee, weet ik niet. Dat kan al niet. Dat dat, Je kunt nooit genetisch. Gezien monster... zo'n alfa-kind, zo nee, dat gaat nee, niet dat gebeuren. Maar, ja. Nee, dat gaat niet gebeuren. Ik ben dus heel bang, maar ik heb, het, ik heb het toen met Freddy over gehad, die toen vader werd. Ik vond het wel bijzonder dat uh, mijn vriend vader werd. Ik ben dus heel bang dat mijn kind op mij gaat lijken. Wat ik dus. Uh, ja, Daar ben dat... ik ook bang voor, ja. Ja, nee, ja, maar ik denk echt, ja, als het kind op mij lijkt, en dan, gaan we, dan krijg je twee karakters die in om gaan botsen. Dat wordt een vreselijke tijd. Ja, of je begrijpt elkaar juist uh, beter. Dat zou toch ook kunnen. Je kan toch ja, ook juist op elkaar lijken en dan juist. Ik ben dus bang voor het andere. Uh, en, maar, en Freddy zei toen... ...jij bent zo met de verkeerde dingen bezig als het over kinderen gaat. Want ja. ja, dat is misschien ook wel waar. Ja, en ook weer heel erg uh, gecentreerd rondom de persoon Bas. Ja, zit ook nog eens een keer, 50% Maaika zit hierbij. Ja. Jouw, jouw, jouw lichte kant. Ja, ja. ja, nee zeker, mijn lichte kant. En, uh, en, en ik denk dat zij ook wel uh, sterkere uh, genen heeft. Dus uh, waarschijnlijk gaat het kind meer op haar lijken. Uh, ja, toch? Laten we dat dan hopen met z'n allen. Als je ziet hoe ik thuis behandeld word... Dat is, <lacht> die genen zijn een stuk sterker dan die van mij. Dat deed ik wel. Nou, maar even, sorry. Maar hebben jullie niet, want uh, daar ben ik zelf namelijk bang voor... Ik ben namelijk oprecht bang dat ik zwak oh. zaad heb. Ja, ik wist dat je dit ging zeggen. Ja. ja, ik heb het hier al een keer op de radio over gehad. Ja. Over jouw zaad. Over mijn nee, zaad. Nee, <laughs> maar wel over... Dat, ik, heb dat, ik denk dat ook. Dat jij dat hebt of ja. dat ik dat heb. Nee, dat, nou, gelukkig. <laughs> dat, dat wij ja? dat hebben. Ja. Waarom denken jullie ja. dat? Nou, dat je, bij mij is het een voorgevoel waarvan ik denk, ja, ik, ik kan het niet onderdrukken... dat ik, dat, uh, dat ik de, die gedachten af en toe heb. Maar het is een beetje hypochonderachtig, toch? Want ja. dat je gaat denken dat er iets markeert aan je. Ja. Waar, waar, waar, waar slaat dit op? Ja. Het zou me niks ver, verbazen. Ik ben, ik, bedoel, ik ben af en toe ook een beetje een vaat. Een beetje <laughs> ik ben wel eens lui. Ja. Ja. Dus ik denk je, ja hoe kan zo'n lui vent als ik... nou uh, goed sperma hebben? Ik heb ja. geen idee. Maar nee. ik, denk, ik heb ook wat, precies wat Dominic zegt... ook zo'n volgevoel. Ik heb echt zo'n zo zo ja, niet nader aan te wijzen uh, idee erbij. Dat, dat van, oh ja... Ik zou echt, als we erachter komen van, ja, nou, meneer Bergsteum, u kunt geen kinderen krijgen... ...zou ik echt niet eens denken, al oh, wat voorzichtig, zou ik eerder denken... ...ja, zie je, <laughs> ja. dat dacht ik al. Maar er is inderdaad geen enkele aanleiding voor. Nee. Maar je kunt het dus ook niet laten testen. Je kunt niet naar de huisarts gaan en zeggen, ik wil het even laten testen. Nee? Zo? Nee, ja, volgens mij kan het dus niet. Ja, wel. ja, ik ja, dacht tuurlijk. ook van wel. Nee, er is er niet een makkelijke manier om het te laten checken. Je kan toch gewoon, je kan toch gewoon uh, zaad uh, afgeven en dan kunnen ze toch zien of het luikzaad is? Oh nee, ik dacht dat, dat de conclusie was dat je echt een gereden aanleiding moet hebben om dit te laten testen. Oh, echt? Oh. Volgens, mag, misschien zit ik helemaal naast nu, dat zou kunnen. Nou ja, nee, ik durf je... het ook niet te laten testen, want ik ben bang voor het antwoord. Ja, maar dan zeg je gewoon, ik kan geen kinderen krijgen. Kunt oh, ja. even. Ja. ja maar weet je nu ja. zelfs een goede. zou je willen weten? Nee, ja, dus niet. Nee, nee. Maar oké, okay, stel jij bent straks met de liefde van je leven ja. en uh, jullie willen allebei heel graag kinderen en ja. jullie zijn al vier jaar samen en vier jaar is al de, de onuitgesproken of de uitgesproken wens wij willen graag kinderen. Ja. En dan ga je na vier jaar ga je eens een keer proberen. Ja. En, en, en, dan ga je, en dan lukt dat niet. En dan, en dan ga niet. je het dus testen en dan kom je erachter, ja, jij hebt geen, jij, nee, jij kan dat niet. Dat is wel, uh, dat zal wel een drama zijn dan, hè, Als je dat met z'n tweeën wil. Ja. Dat, ik kan me voorstellen dat dat ook een reden is... voor iemand om dan toch bij je weg te gaan. Zeker als die, als die moederwens heel sterk ja, dus is. Dus zou ik het dus van tevoren willen weten. Ja? Maar stel nou... want, Maar, okay, maar wacht nou. Stel, uh, stel nou dat je dat nu dus weet... en je gaat zometeen je een nieuwe relatie. Dan ga je waarschijnlijk gewoon voordat je die relatie echt krijgt. Hè, want je gaat daten. Als zeg je, ja, ik kan geen kinderen krijgen. Dan, zou je dat ook zeggen dan? Zou je dat een soort bij handlijnen? Ik ben domien. Ik heb dit, dit, ik, doe, ik maak radio, ik maak een podcast. Ik heb twee dikke vrienden en ik heb zwak zaad. Hoe gaat dat dan? Zou je dat zeggen? Nou, nee, niet op deze manier. Maar ik, nou ja, ik vind het dus wel een interessante discussie. Ja, ik een ook een interessant, interessant idee bij me, om, om bij mezelf daar een passend antwoord op te vinden. Ik zou dat denk ik wel... Ja, ik zou dat op een gegeven moment wel, wel zeggen tegen iemand. Maar dit is natuurlijk ook weer heel makkelijk geroepen. Net als dat we heel makkelijk kunnen roepen over kinderen en baby's. Je weet niet hoe het is. Ik weet niet hoe het is als ik morgen te horen zou krijgen van de huisarts. Je kunt geen kinderen krijgen. Ik ook niet. Maar ik, ik denk dus dat... Op dit punt in mijn leven, ik dat wel zou willen weten. Ik ben voor 32. Maar als jij dus, als jij uh, erachter komt, ik weet ook echt niet of dat werkt of niet, maar stel je, je kan dat testen. Je kan het laten testen. Je hebt nu geen relatie. Zou je dan zou je dat nu al gaan testen? Zou je dan morgen naar de huisarts gaan of naar de weet ik van waar je heen kan uh, om dat te doen? Nou, misschien wel. Ja. Dat ja, dat denk ik wel. Dat vind ik wel dapper. Ik vind het ook dapper. heftig. Ik vind ze heftig, maar ik denk echt dat jullie. Je Hier je zijn gewoon dus. Ja, dat ben is, ik 100 procent. Ja. dat is zeker waar. Ja. Maar zou jij niet... Stel dat het zo is bij jou, Bas. Ja. Zou je het dan pas willen weten als echt... dat je dat hele traject ingaat van het lukt niet? Ja? Ja, ik hoef dat niet van tevoren... dat ga, nee, ga, ja. ga ik niet van tevoren checken. Maar je moet me zaten zien... <laughs> Ja, ik zou kind niet willen zien. Ja, ja, dan laat het maar te pas en het oppassen. Hey Chris, heb je het al gezien? Ja, ik heb je zaad gezien. Ik wil het niet nog een keer zien. Nee, maar serieus nee. Nee, ik zou het niet van tevoren gaan checken. Dat vind ik een soort van dat je maar voor alles verzekerd moet zijn of zo. De, maar ja, ja, ik vind dat ook de, een beetje de godenverzoek, of het lottart of zo. Ik, ik zou het ook niet. Weet je, ik, ik kom er wel achter wanneer je erachter komt. Wanneer ja. het nodig is om te weten. Ik, ik, ja. Ja. Nou, ik ben er ook minder enthousiast over dan een kwartier geleden moest ik. <laughs> Nee, maar ja, ik zou het, ik zou, als, jij, als jij het interessant vindt, dan moet je dat zeker doen. Nou ja, nu dus minder dan, dan ja? toen we begonnen. Ja. Waarom is het nu? Nou, weer ja, dan? Ik, omdat het nu weer zo echt wordt of zo. Je kijkt dat een beetje paniek. Ja, erbij. zou ik dat inderdaad doen? Dat is een goede vraag. Als het zou kunnen, als het inderdaad zo makkelijk is als dat ik, als dat ik dan denk dat het is. Ja, maar zou... dan loop je naar buiten en dan, dan weet je dat. Dan weet je dat. Ja. ja, maar dat maakt toch je leven niet leuker. Ik denk juist dat het je leven kutter maakt. Inderdaad, Misschien loopt dan uiteindelijk wel de liefde van je leven bij je weg... al in een vroeg stadium, omdat hij al denkt... ja, hier ga ik niet aan beginnen. Ja, maar we kunnen toch ook dan het gesprekje ju juist vo voeren... als je dus inderdaad met zo'n meisje terechtkomt... Die, die haar roeping ziet, ik moet kinderen op de wereld zetten. Ja, maar dan weet jij het. En dan wat Chris zegt, dan zeg jij dat. En dan zal zij misschien denken, oh, dan ga ik toch maar weer bij je weg. Ja, ja, ja. Terwijl je kunt misschien eerst beter een leuke relatie gaan opbouwen... En dan, kan je en, dat, altijd nog... en dan kan ze er dan achter komen, dan gaat ze niet meer bij je weg. Nee, dat is een soort Stockholm-syndroom. Precies. En dat, ah, werkt, dat, dat goed. werkt goed, hè. Oh, ja. maar, maar ik wil gijzelen. Ja, ja. ja. oké. Okay. Liever een zoon dan een dochter. Nee. Want, ik hoorde jou al wel klein mannetje ja, zeggen. Zeker. Ja, zeker. Ja, nee, zeker. Ik maar hoorde jou bewust ja, bewustzijn, dat mannetje, heb ja, ja, nee, dat klopt. Maar um, dat heb ik gezegd. Maar dit is niet per se dat ik. Nee, dit... nee ik vind dit lijkt me allebei leuk. Sterker nog. Uh, een meisje, het lijkt me zelfs makkelijker mee om te gaan dan een jongetje. Dus ik, dus ik zou bijna zelf zeggen, liever een meisje. Nee, ook niet eens. Het maakt me echt geen reet uit. Als het maar gezond is. Als het maar gezond is. Dat is, is dan... Nee, ja, maar oprecht, toch? is wel waar. Ja. Natuurlijk nee, is dat waar. Nee, ja, ik, ik uh, zelf heb ik wel, uh, ik, ik zou het heel fijn vinden als ik ooit kinderen zou mogen krijgen. Nee, nee, krijgen juist. Ja, krijgen. Um, dan hoop ik dat het mijn eerste een dochtertje is, want het lijkt me echt fantastisch om een meisje te hebben. Het lijkt me heel leuk om om, om, om ja gewoon zo'n dochtertje te beschermen. Ik denk dat ik mijn zoon al bijvoorbeeld sneller in het leven laat gaan. Van joh, uh, zoek het lekker uit. Ah ja, maat op drie. De tief is ermee, Je, je, je deed het wel. Uh, je, You're on your own now. Je hebt je, je, je, je, je, je, je BSN-nummer. Uh, succes. Uh, en ja, nee, ik denk dat ja, ik heb gewoon. Um, uh, wat meer sowieso wat meer met, met vrouwen uh, uh, ja nee dat bedoel ik helemaal niet een dochtertje weet ik maar ik vind vrouwen ik, ik ik klik daar gewoon goed mee. Ja. Met mannen vind ik het af en toe wel, wel lastig zeker als dat van die macho mannen zijn Dan weet ik ook nooit zo goed hoe ik mee om moet gaan. En, en ik vind meisjes gewoon leuk en lief en schattig. Ja. Dus als dat je ja een dochtertje lijkt me echt fantastisch. Het is heel traditioneel mannelijk die podcast maken we natuurlijk. We Zoek toch naar mannelijkheid. Traditioneel ja. mannelijk om een om een jongetje te willen toch? Lekker voetballen. Ja. En zo bier drinken. Maar goed, we zijn drie seizoenen bezig. Uh, zijn wij ooit betrapt op man iets mannelijks? Nee, daarom. Dus uh, mijn zoon gaat waarschijnlijk niet voetballen. Gaat waarschijnlijk niet. Uh, ja, bier drinken gaat hij waarschijnlijk al heel op jonge leeftijd. Ja, dat denk ik ook, ja. <lacht> um, te vergeten. Dus dat moet ik dan ontmoedigen. Ehm. Um, Nee ja, maar dat is natuurlijk ook meteen weer hoe je de, toch? Als je denkt aan een meisje, denk ook meteen aan de traditionele meisjes dat, Ja. Nee, en, dat, is waar. Dus... dat is waar. Maar ik zou me dus, echt, echt, ik zou me alleen maar zorgen maken. Over een dochter. Als, als ik een dochter zou hebben, ik zou me ja. alleen maar zorgen maken. Ja, die gaat dan op een gegeven moment, dan wordt ze, wordt ze 13, 14. Dan gaan ze het uitgaan natuurlijk al een beetje ontdekken. Ja. Dan mag ze niet drinken, maar dat zal ze dan natuurlijk wel gaan doen. Ja. En dan, en dan komen er jongens. Ja, dan dat dan... lijkt me heftig joh. Dat is deurbel. Hallo, ik ben Bob. Ik kon mijn dochter halen. Ja, nee hoor, ja, ik ja. hoor. helemaal niks. Ja, ja, ja. Mijn dochter die is niet uit. Ik heb geen dochter. Ik <laughs> <laughs> de deur tegen sluiten. donderen, Bob. Gek, of jos. Nee, ja, nee, nee, nee, dat lijkt me echt. Dat lijkt me heel heftig. Dus jij wil liever een jongetje. Nee, ik wil liever een meisje. ook, Nou ja, liever. Ook hier. Ik wil dat het gezond is. Dat lijkt me het allerbelangrijkste. Maar ik denk dus ook dat ik beter met meisjes ben dan met jongetjes. Maar aan de andere kant. Er komt natuurlijk ook een oerkracht vrij als je eenmaal vader mag worden. En ja, dat hoop ik dus maar. Ik ben dus bang dat die bij mij dus niet vrij gaat komen. Ik denk het wel. Ja. Nou ja, ik hoop het heel erg voor jouw kinderen. Ja, dat hoop ik ook voor mijn kinderen. Maar Man, dat, nee. dat hoor je toch? Anders zit want... je nog steeds kinder, kindermenu's te bestellen. <laughs> dat zijn ze oh, weer... Mag ik drie kindermenu's en, uh, en voor mijn vrouw iets anders? Uh. <laughs> nee, ja, ik denk dus, ik geloof daar heel erg in dat het iets is waar we wel over kunnen praten. En dat doen we nu en dat best wel lang. Maar dat je, pas, dat je pas echt weet hoe het is. Ja. Als je dit meemaakt. Met zoveel dingen in het leven. Maar van een hoop dingen kun je wel een beetje inschatten hoe het gaat zijn. Maar dit is iets. Op een gegeven moment dan heb je dus die poepzak vast. Ja. Die, die, die is door jouw vriendin. Of jouw vrouw is die gemaakt. Ja. Met jouw. Jouw genen zitten erin. Ja. Jouw DNA. Het is jouw vlees en bloed dat nou je. Ja, dan wat vastent. ik zei over mijn neefje, inderdaad. Meteen die onvoorwaardelijke liefde. Terwijl dat mijn neefje dus is, ik denk dat het nog tien keer zo steek is als het echt je eigen kind is. Dus ja, dat, dat, dat moet wel echt heel erg mooi zijn. Wie is er bijvoorbeeld? Dat is een goede vriend van jou, mm -hmm. daar sta je heel dichtbij. Ja. Die, hoe praat hij daarover? Als hij het erover heeft, denk je dan? Oh ja. Of is hij? Nee, hij, hij is gek op zijn kinderen wel, maar hij. Ik vond, ik vond. het een van de mooiste momenten wel een keer met hem. Dat was het niet zo heel lang geleden nog. Toen um, hij heeft zijn dochtertje Shield. Dat is de oudste en dat is een hartstikke leuk kind. Uh, maar ook wel een dametje, ook wel, uh, ook wel een pittig karakter. Maar ja, Wietse heeft ook een pittig karakter en Lieke is ook niet op de mondje gevallen. Dat dus zijn twee temperamentvolle, uh, hele leuke mensen, maar wel temperamentvol. En dat is Shield uh, Shieldje uh, ook. En op een gegeven moment uh, kwam uh, kwam Wietze ook weer. En en die weet dat soms ook niet meer. En toen uh, stuurde ze met ze. Belde die wat er aan de hand was en toen zeiden ze van ja ik zat gewoon thuis achter mijn achter bureautafel en ik sloeg ze met mijn vuist op de tafel ik wil niet meer <lacht> ja dus ja weet je je, je houdt van ze maar ze maken je ook af en toe uh, horen dol. En, ja ja weet je het gaat volgens mij ook dat hele opvoeden met trial and error je weet ook niet wat je aan het doen bent net zoals jouw ouders ah, je net zoals aan bij, joh. ja net zoals mijn ouders en je hebt geen idee en je gaat toch wel fouten maken dus ja, ja zeker ja ja, nee, je perfecte opvoeding bestaat niet. Nee, kijk, als, als het gaat om de liefdevolheid die, die ik terug heb van Leon, van Lietse, van mijn zus... van allemaal mensen die kinderen hebben, dan, dan weet ik meteen van... ja, je gaat van ze houden en dat is wel aanlokkelijk. Maar als ik er dan ben en dan heb ik dat gejengel, die drukheid... <lacht> dan denk ik, ja, weet je, ik weet wat ik van ze hou... maar ik ga ze ook echt tot op het bot haten. <lacht> <lacht> ik zou mijn kind... Laten we er even van uitgaan dat we dan uiteindelijk de knoop hebben doorgehakt voor onszelf en met de partner. We willen dit mm -hmm. en het is ons gegund. Ik zou mijn kind graag het volgende mee willen geven in het leven. Weet je, Matthijs, in de kerk daar moet ik even over nadenken. Ja, dat is een mooie vraag, hè? Dat leek me een mooie, mooie Ja, Ik wil dus heel graag in ieder geval mijn kinderen meegeven dat je, Ja, dat klinkt heel suf, maar dat je gewoon lekker moet doen waar je jezelf goed bij voelt. Dat is het allerbelangrijkste. Aller als ik één ding heb geleerd van mijn ouders, maar ook in het leven. Dit is net alsof we nu de podcast voor altijd afsluiten. Ja. Dus ja, als ik één ding heb geleerd met vallen en opstaan, is het altijd blijven doen wat je zelf leuk vindt. Blijf dicht bij jezelf. En, ja. en ik heb op de website ooit, bij ons biootje bij mama heb ik geplaatst. Als motto: volg je hart, want dat klopt altijd. Als grapje, want ik vind het echt een walgelijk credo. <laughs> Maar dat wil ik graag meegeven. <laughs> <laughs> nou, dat vind ik wel heel mooi. Ik weet niet of ik er overheen kan. Dat hoeft ook niet. Ik zit alleen even aan mezelf te denken. En ik, ik word nogal achtervolgd in mijn leven door... gewoon onzekerheden en faalangst. En, uh, en dat is uh, voor mij best wel vervelend. En ik hoop gewoon dat, dat de kind dat ik uh, krijg... dat ik die mee kan geven van... joh, volg inderdaad gewoon uh, je hart. En wees niet bang om op je bek te gaan. Want je gaat toch wat onderuit. Dat geeft helemaal niks. Wees niet bang voor falen. En ga gewoon doen wat je leuk vindt. En, uh, en wordt er de beste in of wordt er de slechtste in. Maak me geen ruk uit als je... maar gelukkig wordt. Ga lekker genieten van het leven. Ga alles doen wat eigenlijk niet mag. En, en, en vertel me er later alles over. Dat, dat, dat, dat hoop ik. Ja, ik heb letterlijk niks. Want alles wat ik bedenk is clichématig matig en, uh, en kitsch. En, uh, maar dat geeft niet. Verschrikkelijk. Nee, ja, maar ik zat ook wel te denken over onzekerheden. Dat je daar niet door moet laten lijden. Uh, dat je niet bang moet zijn om uh, ambities uit te spreken. Vind ik vind hem een mooie. Dat vind ik ook wel mooi. Ja, jammer. Ja, maar ik wil hem kapot maken, maar eigenlijk ja. wel goeie. Ja, ik ja, dat vind goed. ik echt een goeie. Jongens, we zijn er doorheen voor deze podcast. Het nou. thema kinderen Man. hebben we besproken. Wat ik... een bevalling! Snap je? Kinderen? Nee? Was of... Er is, is niemand bevalling, hier? Nee, omdat het ging over kinderen. Ver, vergelijk kinderen nou komen Het opnemen van een podcast. Ja. Het drinken van een biertje met je beste vrienden ja. als een bevalling. Nou, Daar vergelijk je het mee? Nee. Ja, weet niet. Dat ik niet. vind heel raar. Ik dacht ik maak een grapje. Ik hoor mensen juichen. Dat wij Auto.nl niet hebben genoemd. Ja, helaas. Oeh. Zijn we dat vergeten? Nee. nee. nee, nee, nee integendeel. Niet. Integendeel. Maar uh, we doen uh, iets anders. Ja. Uh, op aanvraag oh, nou, wat... van onze sponsor. Precies, <laughs> ja, op aanraden van de sponsor. Auto.nl. Hebben we hebben, we, hebben we wat leuks voor. Voor jou. Ja, misschien is dit helemaal jouw ding. En, en, en gaan we jouw leven nu echt verrijken met iets te geks. Uh, namelijk met Auto.nl. Ze hebben een vacature. Ja. En die staat al wekenlang open. Ze kunnen maar niemand vinden. Uh, dus nu is aan ons de vraag of wij kunnen helpen met scouten. Dus, um... De vacature is Social Media Manager. Oh ja, deze heb ik al heel vaak voorbij zien komen. Ja? Ja. Ja, blijkbaar kunnen ze dus niemand vinden. En het is ook een onwijs leuke baan. Want je krijgt ook, ook te maken met ons. Want je moet leuke tweetjes verzinnen over, uh, over Mamamam de podcast bijvoorbeeld. Ja, ze haken heel leuk op ons in. En ze hebben laatst ook merchandise gemaakt. met van Fanny Packs. Omdat wij het hebben gehad over Fanny Packs. Echt een leuk bedrijf. Maar het kan leuker. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, aan, dat jou. Is aan jou. Ja. Um, Nog heel even kort de vacature. Je krijgt een goed salaris, zeggen ze. Met uh, 25 vakantiedagen. Je kunt er twee weken nog bijkopen. En uh, lekker tweeten. <lacht> ja, dat moet je ja, doen. Nee, en waar, waar kunnen we dan reageren? Ja, uh, het is goed. <lacht> Mammanmanpodcast.nl <de> <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Dit was de zevende aflevering van het derde seizoen van Mammanman de podcast. Wil je reageren? Dat kan natuurlijk altijd via die prachtige website Podcast.nl En anders via Instagram onder een post of via DM dat is slash Cast. Is er wel zin hebben in een minuutje denk ik nu. Nou, zeker. En ik zie Bas, Bas Haar is helemaal van uitgevallen. <laughs> dit is een kapsel. Dit is een kapsel. Het is maar wat het is? Ja. ja, gaan we nog iets mee doen met je kapsel? Ja, ik heb het geopperd vandaag. Jij hebt zelf geopperd, jongens. Ik ga mijn haar vandaag afscheren. Ja. ja. Ik vind dit wel echt het toetje van deze podcast, van deze aflevering. Ja. De tondeuse heeft domino meegenomen. Die ligt hier in mijn, in mijn zichtveld, ja. Bas-Louise. Ja. Met een klein kruimtje op, jou, op het achterkantje van je hoofd. Nou ja, ik zag dus vandaag. Uh, ja, dat is hem. Ja, nee, we hebben vandaag een vlogje online gezet. Dat wij in, de, in die brouwerij zijn bij uh, onze bierproeverij. Mm -hmm. En ik zag mezelf lopen en ik dacht, dit, dit ziet er niet uit. Maar wat is het probleem dan nu? Nou ja, het is gewoon te dun. Het, het, is, het, is, het is het is gewoon, ik dacht, ja, ik moet er gewoon vanaf. Ja? Ja, denk het. Maar ik vind het doodeng. Maar ja, het is ook niet dat het beter wordt. Ik kan wel wachten en hopen dat het beter wordt. Maar, maar jij dat... hebt expliciet gevraagd om dat een mee te nemen. Ja, dat dus ja. is niet ons idee geweest. Nee, dat klopt. Nou, ik, dacht misschien, ik, dacht misschien, ik dacht misschien, bleven jullie dat dan heel veel plezier aan. Dat, dat is sowieso. Ja, ja, dat, ja, ja, ik vind het nu al leuk. Als de vraag bij ons ligt dan... Uh... Onzekerder worden en steeds meer duiken, dat, ja. dat vind ik een leuke Bas. Mm. Ja. Wil, je, wil je zitten? Ik durf niet. Kom op Bas. Ja, moet het eraf? Ja. ja. Maar ik wil niet... Is dit wel echt een tondeuse? Of is dit een... Het is echt een goede tondeuse. Of is dit een baattrimmer? Nee dit, is, nee, dit is een tondeuse. Ik wil niet het laagste standje. We moeten wel een beetje voorzichtig... Ja, Oké, okay, dan dit... beginnen we gewoon hoog. En dan ga je zeggen... Nee, ja, ik, ja, ik durf het niet. Ik durf het niet. Bas, je kan niet meer terug. Je gaat zo meteen naar uh, uh, Colombia. En het kan ook echt niet meer. <lacht> nee, het ziet er niet uit. We zijn <lacht> nog lief voor je, maar het is echt vreselijk. Ja. Ja. Kom Ik durf het niet zo goed. Ja, maar godverdomme. Zal ik het doen? Ja, ik zou het oprecht doen. Jij begint er zelf over. Ja, ja. Maar, ja maar ja, dan is het puntje bepaald je, En dan denk ik toch, ja, dat is, is, het is net als met kinderen. Je kunt niet terug. Nee. Nou ja, je, wel, je haar groeit gewoon weer aan, hè? Ja, nee, dat is waar. Zal ik het doen? Ja, natuurlijk. Ik zou het doen. Ja? ja? Denken jullie dat het me staat? Ik denk oprecht. nee, Bas, ik ga nu geen grap maken. Volgens mij, en dat klinkt heel raar misschien, maar je hebt een goede schedel. <laughs> ja, dat ga ja, jij. Ja. Kom zitten. Ja, er is niks mis mee. Je hebt gewoon een goede, goede ronde kop. Laptop weg. De situatie is... Bas zit nu op een stoel in de keuken van Chris. Ja. En jij staat daarnaast alsof je een soort van... Hoe heet dat, een boeman? Nee, een beul. Alsof je ja, op zijn kop gaat klieven. Ja, ik heb de tondeusje in de hand. Het is echt, misschien ben ik de minst geschikte persoon om dit te gaan doen. Ja, je bent wel het minst handig van iedereen. Oh. De allerminst handige persoon op aarde. Ik heb dit nog nooit, ik heb dit nog nooit gedaan. En uh, ik ga hier ook niet heel erg mijn best op doen. <laughs> kut, kut, kut, kut, Oké, okay, maar we gaan het nou gewoon, ja, okay, gewoon doen, toch? Deze tondeuse, die heeft tien standen. Uh, uh, laat ik dan nou gewoon met standje vijf beginnen. Ja. En dan doe ik één streepje aan de voorkant. En dan moet je even de spiegel gaan kijken, Bas, wat je ervan vindt. Maar dat kan dan dus niet meer langer. Ah! Oké, okay. daar gaan we. Ah, nee, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. wacht, wacht. Nou, hoe, het? hoe ga je te werk? Ja, hoe? Gewoon, ik ga met die tondeuzen over je cranium. Maar je begint in het midden, moet dat? Nee, je begint gewoon met de voorkant. Hij is toch geen kapper, dat weet hij toch ook ik niet? Ik veel, ik ga hem gewoon je haar afschieten. Waarom doe jij dit? Nou, ik kan het helemaal niet. niet. Doe kan het niet en jij kan het zelf ook niet doen, want je ziet het niet. Ik ben de enige persoon die dat kan. Komt goed. Oh, dit gaat echt gebeuren, oh, dit gaat echt gebeuren. Ja. Oh, dit gaat... Ah! Lukt het? Nou, het is niet echt een hele goede tondeuze. Oh. Nou, het is een hele goede tondeuze, maar... Oh, het zit op mijn haar op de microfoon. Oh, het gaat er echt af. Hoe lang... oh, wel, Misschien is dit wel een goede lengte, hoor. Ja? Ja, ik denk dat het korter kan. Ik denk oprecht dat het korter kan. Wacht even. Zo, ik zit er helemaal onder, idioot. Ja, dat is ja, er wat er gebeurt. Wat, hoe, je gaat toch wel vaker naar de kapper, of niet? Ja, maar dan krijg ik vaak een handdoekje en een hoofdmassage... ...en dan uh, krijg ik, ik, ik zo'n mooie cape omheen. Dat heb jij allemaal niet. <laughs> dit is te gek, joh. Chris, ja. want, want ik wil even, even één ding doen. Ik ga even een baantje maken. <lacht> Waarom pakt hij het niet? Oké, okay. ik gooi dit ding nu weg. We gaan naar huis. <lacht> dit was hem. Wil je dit nog houden? Nee, weg ermee. Kijk eens aan. Wat is er? Het staat prima. Ja, ja, kan echt ja dit, gaat, dit, gaat wel, dit komt wel gaat goed. Helemaal... No, je mag niet kijken, wacht. Af? Ja, ik weet, denk het. We zijn nu 28 minuten mee bezig, Bas. Oh, ja dat duurt al lang, hè? Ja, dat duurt echt heel erg lang. Ik dacht, dit doen we even. Ik dacht echt, dit is gewoon net als gas maaien. Dus we gaan één keer erover en dan is klaar. Ik vind het goed, hoor. Ja, ik vind het ook goed. Ja? Ja. Oké. Okay. Is klaar. Um, wacht, dan okay. gaan we nu. Ik doe het nog even om, want groot... misschien zie je nog wat dingen zelf. Ja. De grote reveal. Oké, okay, Bas, kom maar. Bas, kom maar. <laughs> wat raar? Wat raar. Maar het valt me nog mee. Hoeveel haar er gewoon nog zit. Toch? Op? Ja. Het kan korter als je wil. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar het is meer dat ik dacht dat het dunner zou zijn of zo. Dit is nog wel een soort van... Je ziet nog wel dat ik haar had. Zeker. Wat grappig. eng er ook. Het ziet eruit als een skinhead. Het is echt ook een beetje eng. Het staat je wel oprecht. Ik weet het niet. Ja, ik vind wel... Je kunt het echt wel hebben hoor. Ik weet het niet. Nou ja. Je nee, kunt niet, terug... Terug... niet meer terug. Dat is natuurlijk wel... Nee, maar... Wat grappig. Mag ik, mag ik de podcast afsluiten nu of niet? Ja, dat is goed. Ja, sorry. Ja. Okay, nou, uh, reageer je kan via mammaman Heb je een reactie? Op Basse kapsel. Check dan Instagram.com/slash ja. mammamancast. <lacht> ik ben benieuwd over hoe het over twee weken is. Ik ben benieuwd hoe het, het vindt. Ja, ik ook. Daar ben ik heel benieuwd naar. Wow. Oh. Oh. Oh, pak nog even de kruimel die ik was. <lacht> <Ja. lacht> Dit was man, man, man. De podcast. Het bewijs dat echt iedereen tegenwoordig een boek mag schrijven.